Sommige, sommige managers hebben toch, zijn toch, hebben toch besloten om voor hun eigen te beginnen. Uh, de vraag is ook nog of ja. ze dat uh, eerder hebben besloten dan dat, zij, uh, dat de entertainmentgroep uh, failliet uh, was gegaan. Dus dat is ook nog een verhaaltje van ja, de managers die uh, van tevoren al hebben besloten om uh, met uh, de artiest die, hun ja, die die management doet, ja. Um, ja, dat dat toch uh, gewoon uh, mee gaan meteen. En uh, daar dat zijn ze nu aan het uitzoeken of dat niet al toevallig eerder stiekem is overgeheveld. Nou, ik weet vanuit de praktijk uh, dat het entertainmentgroep uh, uiteraard uh, een beetje een leegloop had aan artiesten. En dat, zal, dat moet eigenlijk al een teken aan de wand zijn geweest. En wat er precies gespeeld heeft, ja, ik zeg maar, het, het blijft gokken, het blijft gissen. En dan zullen ik de komende weken wel horen, als de curator aan de, aan de slag gaat. En, en ja, dat dadelijk alles boven water komt. Maar dat, dat Marco op een gegeven moment uh, inderdaad een flinke oor aan uh, is schrijft, zogezegd, dat, dat geloof ik wel, ja. Ja, want um, de... Tessa ook bij de Entertainment Group, klopt dat? Wie zeg je? Tessa, uh, jouw mededeeldeel? Ja, ja, ja. Ja, daar is inderdaad uh, sprake van geweest. ...en uh, toen merkte ik al... ...en ik heb uiteraard ook al hier wel wat contacten natuurlijk... ...dat er, uh, dat er zaken gewoon niet goed geregeld zijn... ...dat mensen werden, uh, ja, werden uitgezogen, et cetera, et cetera... ...en wat daar dan aan de grondslag ligt... ...maar dat, dat, dat, dat weet ik ook niet... ...maar dat iets niet klopte... ...dat was op een gegeven een jaar, een jaar of anderhalf geleden... ...was het al duidelijk. Ja. Ja. Nou, we gaan het al allemaal afwachten... Ja, de aankomende weken zullen we ook gaan merken van hoe het is nou met die toppers. Hè. Wie gaat er nou in de toppers? Nou is Frans Bouwer ook weer genoemd. Ja, ik weet het af en toe ook niet meer. Maar. Iedereen is bijna genoemd in de entertainmentwereld. Ja, ja. nou uh, hadden... Mijn naam is nog niet genoemd, Roy. Dat weet ik wel. Nou had ik, hadden wij gisteren Mick Harnen hier optreden in Zandvoort. Op het André ja. Hazes Festival, wat ook gewoon een geweldige show was. Heel erg ja, leuk. Ja, ja. We, we gaan vragen natuurlijk of jij er volgend jaar bij bent. Dat zou wel leuk zijn. <laughs> jij ja, um, ja, kan me beschikbaar, maar dat weet je wel, hè? Dat weten we. Maar uh, we gaan uh, kijken van... Uh, ja. dus, we, hij heeft dus ook een tijdje terug, ook toen net de goren eruit was, aangemeld als stopper bij de Telegraaf. Dat, maar... Uh, we gaan gewoon zien hoeveel, uh, ja, welke artiest er nou echt serieus erop ingaat. Ik vind ja, persoonlijk Frans ja. Bouwer toch niet bij de toppers passen, als ik eerlijk ben. Of nou, waar het om ben... gaat, uh, Roy, en het heeft, maken, het, heeft, het heeft mee te maken met het harmonisch geluid. Dat heb ik al vaker verteld. Hè. Ja. Dat uh, ik de toppers uh, met, met Gordon erbij, uh, Jeroen van der Boom en René. Uh, de sound was niet goed. En met nee. Gerard, die, was, die had een aparte sound. En die, dat, bracht, dat maakte hij zo apart. Maar de sound was gewoon niet goed. En daar zijn ze op een gegeven moment op afgerekend daar in Rusland. En ja. dat is een moment, denk ik ook even de reden waarom Gordon op een gegeven moment uitgegaan is. En dat, dat is uh, de, zeker ja. zo. Ja, de sound is gewoon niet goed. En dat, als, we, als, we, als, we, als we op een gegeven moment hier weer succes mee hebben met René, en Heroen van der Boom en ja, met, met de derde erbij... dan zal het iemand moeten zijn die een hele pak stemgeluid heeft... die uh, herkenbaar is binnen, binnen, binnen, binnen de troppers. En daar gaat het om. Dat is helemaal uh, waar... Uh... ...langzamerhand zijn we ook op naar het nieuws. We hebben nog 45 seconden om precies te zijn. Nou, dat kunnen we nog even Zou... rustig. Uh... <laughs> Zou je nog wat willen zeggen tegen de luisteraars? Nou, ik wens iedereen... ...natuurlijk, een gigantisch mooi weekend. Um, uh, we houden iedereen op de hoogte van de laatste, de laatste komende dingen. Uh, in ieder geval graag wat zien we. In, in Zandvoort. Ja, de volgende week. En daarna ga ik weer op vakantie. Wat heerlijk. <laughs> ja, houdt er even vakantie hoor, geloof ik. <laughs> ja, ja, ja. Maar nu is het wel echt uh, wel uh, nodig, toch? Ja, ze is dat zeker weten. Ik ben ook weer op vakantie toe. Oké, okay. ik ga jou heel ja. erg uh, snel spreken. Tot de uh, ja, volgende rekening. week. En graag tot ziens weer in, in Zandvoort. Hè? Ja, oké. Okay. Hoi. Doei, doei. Doei, doei. En dat was onze enige echte popstar. Henry, wij gaan op naar het nieuws. Ik wil u bedanken voor het luisteren vanaf uh, ja, het, de kapsalon Haar uh, op de grote krocht. Wij zijn u heel erg dankbaar. Dag, tot ziens. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Tijdens een demonstratie van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie in Venlo zijn ongeveer 60 mensen opgepakt. Volgens de politie zijn de meeste arrestanten linkse tegenbetogers die de demonstratie van de NVU proberen te verstoren. Ze zijn aangehouden omdat ze geen identiteitsbewijs wilden tonen of omdat ze andere politiebevelen niet opvolgden. De ongeveer 100 tegenbetogers keerden zich tegen de politie toen die hen wilden tegenhouden. Ook richten ze vernielingen aan. In Venlo gold de hele dag een noodverordening vanwege de NVU-demonstratie. Tot opstootjes tussen rechts en links is het niet gekomen, zegt de politie. Iran houdt vanaf morgen oefeningen met zijn raketafweersystemen. Volgens de regering zijn de testen van de revolutionaire garde bedoeld... om de afschrikkende capaciteit van de krijgsmacht te behouden en te verbeteren. De aankondiging valt samen met toenemende spanningen tussen Iran en de westerse wereld. Gisteren werd bekend dat Iran een tweede installatie bouwt voor het verrijken van uranium. De Amerikaanse president Obama heeft, net als andere wereldleiders, gedreigd met zware sancties. Er is vrees dat de fabriek wordt gebruikt om kernwapens te maken. Iran ontkent dat en zegt dat internationale inspecteurs welkom zijn om de installatie te onderzoeken. De parlementsverkiezingen op Aruba zijn gewonnen door de oppositie. De christendemocratische Arubaanse Volkspartij won 48% van de stemmen en daarmee 12 van de 21 zetels. Partijleider Eeman beloofde tijdens zijn campagne de afschaffing van een omzetbelasting en een betere relatie met Nederland. Volkspartij MEP van premier Oduberg, die sinds 2001 aan de macht was, ging terug naar acht zetels. Premier Balkenende wil dat de internationale gemeenschap moed toont bij de aanpak van de problemen in de wereld. Dat zei hij tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Eigen belang moet volgens de premier ondergeschikt worden gemaakt.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 you picked got my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 Hey! Three! Hey. One! Hey! Hey! Shawty got that super thing Out in the sun in the south of Spain Got me soon as I Walk through the door oh. My pocket's on the ticker line The way she dropping all that thing Got me wanna spend my money on her Hey! She getting poppin' like you're dropping that Birthday king Got a candle Blow that crazy flame Let's hey, take hey, hey, my, my, my, my red, black God and my two Holy Let's go like the fire Go like fire Somebody call now one, one. That body is a masterpiece, the order is one in every hundred years But ain't no doubt I'm taking it home oh, I'm afraid of we'll go to Little little mama game is about to change Should be on covers over the world Somebody call me Sky, make them fellas run around. Hey, no exit but the down floor, so the boys want more. Hey, she got that fire in the dance now make them fellas run around. My day, get in my ring, everybody, see that hey. No exit but the down floor, so the boys want more. What do want? Let's go. My day. She did it poppin', I can't like drop in that birthday cake. Got a candle need to blow that crazy flame. away one take my red, black card and my generation is cool.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 The rapture, 'cause is stranger getting stranger And everything's contagious the modern middle ages All day, every day And if Jesus really died for me And Then Jesus really tried for me Bodies in the brody tree Bodies making chemistry Bodies on my family Bodies in the way of me Bodies in the cemetery And so that's the way it's gonna be All To look good at me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 En zo is de single good girls, go Bad. good girls go good girls go <muchas> net ties nice. everybody says